20 graden, morgen opnieuw zonnig dan een graad of 15. Dit was het, en is.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 ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu. U. Zondag in Kennemerland.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 I'm a little bit of everything, I'll roll into one, I'm a Aan de telefoon hebben wij Tjerik Chris een doelpunt gevallen bij RKAV BVC Bloemendaal. Oh, misschien de tweede kant aan, het is bij de rechterkant met bal. Het is Terzon. Terzon kan die bal niet goed aannemen en wordt weggehaald door RKAV. Vanmiddag natuurlijk wedstrijd hier op de bergweg tussen uh, Bloemendaal en RKAV. En in de eerste minuut scoort Bloemendaal al. Het was uh, Baidi die scoort, het was de aangeven van uh, Tim Beeren Die pikt die bal. Op. En die ging zo'n raket er door.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 En natuurlijk veel muziek en natuurlijk muziek of, uh, nieuws uit de regio. Dus een bomvolle show hier bij... Um, het, uh, wat is het eigenlijk? Zondag in Kennerland. Heel goed. Beginnen lekker. We moeten even inkomen nog. We hebben een zware avond gisteren gehad. We, we beginnen met de nieuwe van Pink. Ratio your class. Yes. So raise your glass if you are wrong In all the right ways, all my underdogs We will never be, never be anything but loud And bitty gritty, dirty little freaks Won't you come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass Slam, slam, oh hot damn What part party, party, don't you understand You just freak out, freak out already. Can't stop coming in hot I should be locked up right on the spot It's so on right now, so right now. Buddy crasher, penny snatcher Call me up if you a gangster Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So if you're too school for cool I mean, and you treat it like a fool, like you fool. can choose to let it go. We can always, we can always party on our own. So raise your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 Take whatever arrives. Oh yeah. Still aiming for a million. It doesn't mean I'll never get by. Pink. En dat nummer heet Racer Your Class en ze komt binnenkort uit met een uh, Greatest Hits album met onder andere Get The Party Started, Goddess and DJ en dus ook een paar nieuwe nummers. Aan de telefoon hebben wij Jaap Koper. Jaap, goeiemiddag hè? Ja, goeiemiddag. Jij staat op het circuitpark Zandvoort uh, bij de Formido Races.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 Een punt verschil tussen Sandra van der Slouten en Ali van der Ven.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 Uh, ...beide Kemphanen uh, uh, met uh, het even aantal punten aan de start uh, zien verschijnen. Dus...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 de tweede wedstrijd en dat uh, verschaft nummer 3 de teamgenoot van Ardy van der Ven Hans Bos en hij werd vanmorgen al uh, in de Olympiakwas uh, kampioen uh, ja een mogelijkheid om in ieder geval zijn teamgenoot Adi van der Ven een, een, een, een beetje te gaan helpen in die tweede wedstrijd dat was uh, de wedstrijd in de Clio Cup, dan gaan we ook nog even kijken naar de Dutch GT4 Gisteren werd daar een, een duidelijke overwinning gehaald voor Jeroen Blekemolen. Maar vandaag was het zijn broer, Sebastiaan Bleekemolen die aan het langste eind wist te trekken. Met de BMW was hij oppermachtig. Phil Bastiaans werd, werd tweede. En Phil Bastiaans is belangrijk ook voor het kampioenschap, want hij is de leider. Er is toch ook wat commotie binnen de Dutch GT4. En dat heeft met name weer te maken met de wedstrijdleiding. Want die hadden besloten om... Christian Frankhout, de nummer 2 in het klassement, te bestraffen. En dat gebeurde naar aanleiding van een assortiment van actie bij de slotenmakerbocht tussen hem en Duncan Huisman. De auto raakte elkaar amper, maar men vond het een dusdanig vergrijp dat de wedstrijdleiding besloot om Frankhout te bestraffen en naar achteren te plaatsen voor...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 Eerst is er een uh, parade van uh, andere suzuki Swift in de wedstrijd, uh, nou niet in de wedstrijdkleuren, maar in ieder geval wel, met uh, de sponsornaam uh, wijd en verbreid op de auto's uh, te zien, uh, Rudy. Oké, okay, Jaap, dankjewel hè. Ja, dankjewel. Oké. Okay.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 for like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 Donderdag tot en met zaterdag hebben we een afwisselen van Wolkenvelden. En af en toe zonneschijnen. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 13 of 14 graden. Aan de telefoon hebben wij... Kerk de Blauw. bij de, de Blauw. Bloemendaal tegen RKV. We hebben een strafschap aan voor Bloemendaal. Het was Terrence die doorging. En die Die kwam tegen de hand aan. Die sloeg de bal weg.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 tot Noordwest en het is overwegend matig van kracht. Sophie L.S. Beckscher hoorde met Mother on the Dance Floor. Alex Baxter en Mother on the Dance voor Hoorde hier. Sv. Zandvoort en AB Radio, Zondag en Kennemerland. Aan het telefoon hebben wij Joop van Nessa. Wat gisteren bij de wedstrijd van Sv. Zandvoort tegen AFC. Joop. Inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Hierin in de studio en luisteraars. Ja, de zesde wedstrijd van het seizoen 2010-2011 leverde Zandvoort een schamelpuntje puntje op. En dat was in de wedstrijd die eigenlijk slaapverwekerd was, laat ik het zo zeggen.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 En dat is dan ook weer de, de, de debit aan de andere kant. Want uh, we hadden bijvoorbeeld uh, Jorrit Schmid op doel staan. Uh, vervangen van Boy de Vet, die heeft een knieblessure, Maar die is eigenlijk net zo goed als de Vet. Alleen de Vet heeft veel meer ervaring dan, uh, dan Schmied, Schmid. Uh, maar uh, als de Vet het is, dan uh, verdedigt uh, Jorrit.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 Dat is een nieuwe in deze, in deze competitie en die staat nummer 4. En Zandvoort moet net tegen Jong Hercules en die staat nummer 12. Dus je hebt een zomaar kans dat als Zandvoort volgende week mocht winnen en Kastikum en uh, Kennemeland niet, dan staat Zandvoort zomaar op de 11e plaats. En dat scheelt nog wel een beetje natuurlijk, 11e of 14e. En uh, daar moeten we aan werken denk ik. Ja, oké. Okay, en nou, hartstikke bedankt, Joop voor jouw informatie over SV Zandvoort. En een uh, fijne ja, dag maar. verder. Ja, heel blij. uitzending.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 Fm. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. And a boyfriend too Yeah, yeah It's a long day Living in a the cedar There's a freeway Running through the yard I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking her heart Through the valley They move west down Venture boulevard And all the bad boys Standing in the shadows And the good girls A home with broken hearts And I'm free Free falling, falling Now I'm free. Glad down over my heart. I wanna write her name in the sky. I wanna free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave. Much. We'll see you in a few zo kan je horen dat dit, dat dit gewoon live is. Hè? Die gozer kan zo, zo ontzettend goed zingen. John Mayer hoorde je en Free Falling. We zijn al uh, bijna het eerste uur zo bijna voorbij. Twee uur hebben onder andere...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 De zwaarlijvige zanger stierf vandaag vlak na aankomst... in het vliegtuig waarmee hij uit Los Angeles was gekomen. Volgens de schouwarts is Burke een natuurlijke dood gestorven. De 70-jarige zanger zou dinsdag in Paradiso optreden met de dijk... waarmee hij onlangs een nieuw album had opgenomen. De militaire junta van Myanmar laat 11.000 gevangenen vrij. Dat doet het regime vanwege de verkiezingen op 7 november. Het is niet duidelijk of er ook politieke gevangenen zullen worden vrijgelaten... In het voormalige Burma zitten ongeveer 2200 politiek gevangenen vast, waaronder winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Aung San Suu Kyi. De inwoners van Myanmar zijn in 1990 voor het laatst naar de stembus gegaan. De komende verkiezingen zijn door de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd, omdat er geen vrije keuze zou zijn. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker 45 mensen gewond geraakt bij een homo-manifestatie. Homo het zijn enkele railschoppers, maar vooral agenten. De tegenstanders van de Gay Pride gooiden met stenen en brandbommen... waarna de politie van Belgrado hard ingreep. Rechtse groeperingen hadden al aangekondigd dat ze de Gay Pride zouden verstoren. Bijna 70% van de Nederlanders is dagelijks online, zegt TNS-Nipo. Volgens de onderzoekers wordt er steeds meer gebruik gemaakt van sociale netwerken... als Hives en Facebook, en daardoor loopt het e-mailgebruik terug. Opvallend is de opkomst van mobiel internet. Dat wordt vooral gebruikt om sociale netwerken te onderhouden. In Heerlen is vannacht een automobilist op meerdere mensen ingereden op de parkeerplaats van een disco. Verscheidene bezoekers raakten gewond. Een van hen is met een bloed